de Owat curatoren zeggen dat de meeste van de 50 werknemers bij SRC kunnen blijven werken. Eerder werd de afgelopen avond bekend dat het Owat busbedrijf een doorstart maakt. Voor andere onderdelen van Owat wordt nog naar investeerders gezocht. Vakbonden FNV-bondgenoten en de Unie zijn blij met de doorstart voor de 200 werknemers... als die er inderdaad allemaal kunnen blijven werken. Maar ze zijn bang dat het er voor de 140 Owat reisbureaus slecht uitziet. Dinsdag worden de bonden bijgepraat door de curatoren. Een Nederlandse automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag in Duitsland op een boomstam gebotst die onbekenden voor zijn auto hadden gegooid. Het was op een provinciale weg net over de grens bij Sittard toen de stam vanaf een viaduct op de weg belandde. Ondanks een noodstop kon hij een botsing niet meer voorkomen. Voor zover bekend bleef de bestuurder ongedeerd. De auto is zwaar beschadigd. Ook een andere auto reed nog tegen de boomstam. De Duitse politie is op zoek naar getuigen.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 Uh, welkom terug bij Echte Jan en de Rage van Poot. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heveskerk. Beeld heb je op EchteJan.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. En je kunt niet bellen met ons, Wat dat doen we niet meer. Nee, want uh, bellen, dat uh, doen we. Nou, we bellen wel nog. Nee, Wellen, maar uh, niet met ons bellen. Met ons doen we. Weet je, vroeger had je zo'n ja. uh, graasdummen nummer 1121. En het zit nog steeds een beetje in het systeem. Maar Dat kan dus niet meer, want we accepteren geen bellen. Nou, je niet. kan wel bellen, maar nee, goed, nee, in ieder geval. Ga je op. Weg met de euro en fuck de Grieken. Volgens onze hoofdgast, David Engelen. Uh, hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. En, en naar Europa zeggen we. Up yours. Toch? Zo is dat. Up yours. Uh, we, waren net, uh, we gaan straks even de EU uh, door de midden zagen. Maar uh, mag dat muziekje uit? Godzame. Ja, ik vind het ook ineens een stuk rustiger zo. Ja. Oh, ik ben toch een beetje oud aan het ik worden. vergeet dat toch, toch nog te zeggen dat we wel kunnen mailen nog. Ach man. Oh, ja. je, je kan wel leuk. Ja. Echtianne.pound.tv maar wat moeten ze dan mailen? Weet ik veel wat ze ervan vinden. misschien. Uh, oh, ja, ja, en de natuurlijk, de... weet je wel, echt Janne leaks uh, Oh ja, dat moeten we straks nog even, even uitleggen. Even uitleggen. Ja, in ieder geval, uh, uh, we zijn terug uh, met uh, even wat engelen. Uh, we hadden net even over uh, uh, de oplossingen. Kijk, Europa gaan we zo even behandelen. Maar een maar van de oplossingen was, geef die 22 miljard terug. Zijn er nog een paar gewoon simpele handvatten die we kunnen aanbieden aan Rutte... Nou ja, wat, wat, wat, wat, de, de, wat de politieke elite, de politieke kasten uh, heel erg mee schermt, is uh, hervormingen, hervormingsbereidheid en allemaal van dat oh soort ja. dingen. Daadkracht. De grote thema's. En nu vooruit, de grote thema's, de grote dossiers. Uh, veel van die grote dossiers, zoals hypotheekrenteaftrek... Uh, inkorte WW-bescherming, uh, ontslagbes inkorte in WW ontslagbescherming en dat soort zaken... Um, die moeten dan nu, op het moment dat we in een diepe recessie zitten moeten die dan versneld doorgevoerd gaan worden. En, en eigenlijk komt dat er dus op neer... dat uh, op het moment dat je het toch al zwaar hebt... er het kleed uh, onder je vandaan getrokken wordt. Dus een van de simpele dingen is... op het moment dat je dus inderdaad wil... dat mensen op de wat langere termijn weer plannen gaan maken... over ik wil straks daar gaan wonen. Ik ga een nieuwe baan daar zoeken. Dat je beleidsrust introduceert. Dus ik zou er een groot voorstander van zijn... om ten eerste die 22 miljard terug te geven dat lastige verhaal in Brussel te gaan vertellen... en dan vervolgens ook zeggen van nou, we gaan de komende vijf jaar... totdat we dus inderdaad die hypothecaire schuldenlast... weer een beetje teruggebracht hebben tot normale proporties... en alles weer een beetje normaal is die gaan we even, we gaan dus even helemaal niets doen. En dat is voor politici ontzettend ingewikkeld... want die hebben dat hele apparaat nou, achter zich staan... dat hele ministerie. En dat hele ministerie is als het ware... tot de tanden toe gewapend om dingen te gaan doen. En eigenlijk moet je tegen dat ministerie zeggen... jongens, ga maar eens lekker op je handen zitten. We gaan de komende vijf nou, jaar weet je wat nou helemaal nog niets doen. Ik was laatst, volgens mij was die mevrouw van de Rekenkamer... en die zei van, ja, wij zijn wel erg ingericht om beleid te maken... maar helemaal niet om het uit te voeren. Dat blijkt... even het allergrootste probleem in Nederland te zijn, is dat we alle Jezus veel beleid wordt gemaakt... maar dat er nergens een infrastructuur is om het uit te voeren. Dus misschien is het een heel verstandig plan om inderdaad niks te doen. Niks te doen. Uh, want dat of ieder geval geen beleid te maken. Is het ook een plan om te zeggen van... we stoppen even met dat, met dat, met dat ongelooflijk zielige amateuristische politieke gedoe... in die Tweede Kamer... en zetten gewoon even een zakenkabinet neer. Want het is nog steeds... Zoals ja, als dat Samson is, ja, die nu de, de, de, in de crisis de, de, de, de, de wil nivelleren... Ja, en Rutte nee, die daarin de, de, mee insteert. Maar, maar dan dat ben je dus partijpolitiek aan het spelen... Uh, tijdens een crisis. Ja, maar laat me wel wezen. Democ Democ we nee, democratie is voor een deel gewoon theater. En eh, je, je moet er niet aan denken wat wij nou saaf... Wat moeten, wat moeten al die programma's? Wat moeten jullie? Wat moeten Pauw en Witteman? Wat moeten die allemaal doen op het moment dat dat theater er niet zou zijn? Dus ik zou zeggen, laat dat ja, theater... Ja, dan zoek ik een ander baantje. Ja, maar laat dat theater gewoon lekker dat theater doen. Maar verbied deze jongens om vervolgens, en meisjes, om vervolgens ook daadwerkelijk beleid te gaan maken. En... Aansluitend bij wat ik net zei, is een zakenkabinet nou eigenlijk net wat je niet wil. Want dan krijg je dus allemaal van die daadkrachtige mannen met van die Oh, dan, dan moeten ze weer dingen gaan doen. Die gaan ja. dingen doen. Oh, ja, een zakenkabinet die gaat dingen doen. Oh, dat moeten we niet hebben. Nee, dat moeten we niet hebben. Is eigenlijk ervan. wel beschouwd waren de, politi de algemene politieke beschouwing is zo wel goed, hè? Nou, ja, dat is eigenlijk dat, de al, de algemeen... Uh, nee, nee, dat is ook zo. Dus algemeen is, politiek geneuzel. Of beuzelarijen noem ja, ik mooi, het. He? Maar dus het. Maar er, is op er, is op... er zit... Er zit, er zit wat, eigenlijk, ze moeten één ding nog wel doen. En ja. dat is die 22 miljard ja, teruggeven. Dat graag, ja. Dus ja. eerst 22 miljard terug. En weet je wat het mooi is? dus Dat het kabinet op valt. Je rug. Uh, ik, heb, ik heb vandaag de peiling gezien. Er is geen coalitie te maken. Dus dan krijgen we een Belgische situatie. Ja, ja, dat heb ik in het column uitgebreid over geschreven. Het is hartstikke mooi. We moeten dus niet, zoals Rutte zei... het CPB proberen te verslaan. We moeten juist dat Guinness Book of Record van die Belgen proberen te verslaan. 574 dagen kabinetsformatie. Ik zou zeggen, Nederland, ga voor de 700 dagen kabinetsformatie. Dan weet je tenminste zeker dat er 700 dagen niets okay, gedaan wordt. Dus we, we, we vatten even samen. Uh, uh, 22 miljard terug. Terug En handen op je rug. En formeren tot je de dood bij valt. Ja, en dan heb je natuurlijk nog wel, en dat zou een bruggetje... maar jullie zijn van de bruggetjes, naar Europa kunnen zijn. Ja, dan gaan we zo je moet ook, daarbij hoort, dus dat verhaal vertellen... het eerlijke verhaal vertellen in Brussel. Ja, ja, de, de, daar de, hebben we een paar mensen voor. Uh, hey, met het eerlijke verhaal pakken we dan meteen even de euro mee. Dan stoppen we daar ook maar mee dan. Nou, het grote probleem... Ja, ik zou dus... De, de, de, de, we hebben ten aanzien van die euro... De euro is een ramp... Uh, en ik denk dat we een, een, uh, een waarheids- en verzoeningscommissie nodig hebben... die um, de burgerij, niet alleen in Nederland... maar in alle andere euro-lidstaten, uh, in ieder geval inzicht geeft... in hoe het zo heeft kunnen komen. Dus de verantwoordelijken voor die ramp van een, van een euro... die moeten voor die waarheids- en verzoeningscommissie komen... en die moeten gaan vertellen wat hen in hemelsnaam bezield heeft... om dit rampzalige monetaire experiment aan ja, te gaan. Ja, dat waren babyboomers met idealisten. Absoluut. tijdje Ik denk, wat mis ik toch? Nu is de ik babyboomers. Dat, nou, ik hoor hier <laughs> hier we baby hem, baby hem komen, maar de, dat is wel waar. De babyboomers met idealisme. Ja. Want dit is natuurlijk helemaal geen monetaire unie. Het is, is opgebaseerd op idealisme. Op het, nooit meer oorlog idealisme. Ja, absoluut. Het is absoluut utopisch geweest. En het is rampzalig. Heeft het uitgepakt. En daar moeten de schuldigen maar, uiteindelijk voor... Hey, die wat, moeten daarover gehoord worden. Laten we het klein houden. Wat, wat, wat, wat is er nu dan? Waarom? Is het mis met de euro? Inbegrijpelijk, die waarheidscommissie, dat komt wel. Maar waarom moeten we nu zo snel mogelijk van die euro af? Die euro die staat ons niet toe om het beleid te voeren wat Nederland nodig heeft. Nederland heeft op dit moment heel ruim begrotingsbeleid nodig... om de redenen die we eerder genoemd hebben... Dus je moet gewoon zelfstandig grote, worden weer. Je moet gewoon weer zelfstandig gewoon worden. Je je met, met die euro ben je een heel belangrijk instrument... voor economische gezondheid ben je kwijtgeraakt. Nou, maar... En dat, nou, dat je dus inderdaad in staat bent om bijvoorbeeld... 6% begrotingstekort gedurende bepaalde een perioden te drukken geven ze bijdrukken, Zo is dat. Ja, en en dat het probleem is ook de rente. De rente. Nou ja, we hebben één munt en daarbij één rentestand. En die rente is laag in Nederland en dat is gunstig voor Nederland. Maar die is ook laag geweest in Griekenland. En dat leidde uiteindelijk tot allerlei... ongunstig en dan konden we weer bijstorten. Dus er zijn allerlei instrumenten die voor nationaal economisch beleid... die verdwenen zijn door de introductie van die munt. Dus als de Grieken drachme weer heeft, dan kan hij lekker devalueren. Zo is dat. Zij moeten kunnen devalueren, dat geldt ook voor Spanje dat geldt voor Portugal. Uh, en, en wij moeten uh, tijdelijk begrotingstekorten kunnen hebben... die groter zijn dan uh, Brussel toestaat... om uh, de overheid in staat te stellen, burgers in staat te stellen om hun schuldenlast terug te brengen. Eerst burgers, die betalen veel meer rente... over hun veel grotere schuld dan de overheid. Dus de overheid moet dat absorberen. En daarna moet de overheid haar ja, eigen tekorten wat, weer terugbrengen. Wat, terug wat we aanspreken, is dat de overheid nog eens iets voor ons doet. Zo is dat. De overheid moet er voor haar burgers zijn. In nou, plaats van omgekeerd. Ook... Um, en we de, doen het omgekeerd. Dus uit de euro, maar betekent het ook uit de EU... Nee, dat hoeft het niet automatisch te betekenen. Nee, maar dat weet ik. Maar, maar vind jij dat we dat moeten doen? Nee ik, vind wel, nee, ik vind dat we dat niet hoeven doen. Ik denk dat het heel zinvol is in een grote wereld. En ook een, een enge wereld. Het wordt een enge wereld. Want we hebben lange tijd na de Tweede Wereldoorlog... onder de defensieparaplu van de Verenigde Staten... zijn we beschermd geweest tegen de, bo de boze buitenwereld. Die defensieparaplu die is er niet meer. En die is er straks ook niet meer. En dus moeten wij gezamenlijk ons proberen te beschermen tegen die enge, boze buitenwereld. Even Daarbij... boven dat we 37-JSF's nee, ja, hebben. Da, da, da, die stap wilde ik ook net maken. Daar, als, je dat dus, als je dit in je achterhoofd hebt... is het natuurlijk dus bespottelijk... dat je van die niet-functionerende... JSF-vliegtuigen uh, gaat kopen... in de Verenigde Staten. Doe dat dan Europees. Daar zou dat nuttig voor kunnen zijn. Maar de, dat, dat moet je dus niet doen. Maar ik vind wel, weer die Europese Unie... die is heel erg leuk geweest voor het grootbedrijf... en voor grootbanken. En ik vind dat de... De, de wijze van samenwerking op dat Europees niveau. Dat moet opnieuw tegen het licht gehouden worden. En dat moet vooral dienstbaar gemaakt worden voor de burger. Dat zal wennen worden. Dat zal zeker wennen worden. Nou ja goed, we, we moeten maar kijken hoe het, hoe het eraan toe gaat. Ja, je weet het niet. Maar in ieder geval... De, de, nee, ik weet het ook niet. De, de, want dat de grote grap is. Kijk, uh, ik vind sowieso dat de Nederlandse man uh, altijd even, of zeg maar twee dingen niet heeft. En dat zijn echte ballen. Want namelijk om naar Brussel te gaan en te zeggen... luister vriend, wij zitten er best wel in een crisis in het land... en we hebben er niet zoveel trek meer aan... dus we kappen er even mee... Dus ze zoeken even lekker uit met je 3% en je moet ook even een tijdje je kaas houden, want ik heb er ook geen zin in. Want wij willen het in Nederland heel even oplossen. Want het gaat even mis. Zo is dat. Maar daar moet je kogoners voor hebben. Nou, dat, is dat. Dat, de, Mark Rutte is een hartstikke lieve jongen. Ja. Maar ja, met zijn kogoners kan je de ramen lappen. Daar heb je ja. niet zoveel aan. Nou, die, die andere jongen die met die, die, die met die tien zetels, daar heb je ook gemoer aan. Ja. Die van ze zijn niet te vinden. Nee. En in heel Europa niet. Volgens mij heeft de grootste bal heeft Merkel en die is ook gek op de euro. Maar dit wordt zo'n lekker begin van de maandag. Hè? Fijn begin van de week. Want in feite moet je je dan natuurlijk gewoon de conclusie trekken, dit gaat niet gebeuren. Nee, dat is, maar dat is en, en, en, toch ook zo? Nee, dat is ook zo. Nou, en, en, en de enige hoop die we dan hebben, dat heb ik uh, gisteren ook op Twitter gezet, is dat er dus weer, hè, we hadden het kabinet, dat kabinet dat gaat struikelen over een kieselsteen. Ja, ja, ja. En dat zou waarschijnlijk ook wel eens met de euro zo kunnen gebeuren. Uh, ik Twitter, gaan we dat uh, nog meemaken? Nou ja, kijk, wat wel fascinerend is, is Italië. Uh, in Italië uh, dreigt dus nu opnieuw die eurocrisis te gaan opflakkeren. Dus een groot... Dat is um, de vijfde economie ter wereld. Dat is de derde economie van de eurozone. Maar die gaan ze toch wel proberen op het moment, het te redden? Nee, maar op het moment dat dat dus misloopt... en dat kan, uh, en dat loopt dan mis... omdat Berlusconi uit de Eerste Kamer gezet gaat worden... en uh, die, die partij dat niet pikt. Uh, en dat, heeft dus, dat zijn redenen die helemaal niets te maken hebben ja. met die euro. Maar dat zou zomaar zo'n kieselsteen kunnen zijn... die het begin van de euro zou kunnen inluiden. En het is eigenlijk eigenlijk natuurlijk rampzalig en ook wat deprimerend makend... dat wij ons hoop moeten zetten op allerlei kiezelsteentjes... Ja, maar dit is eigenlijk heel grappig. Want voordat de euro werd ingevoerd. zei ik. ik had met mijn ouders zo'n discussie. Dat zijn nog geen, net geen babyboomers. Die zeiden, Nou, mooi toch samenwerken. Zeg maar, hoe kunnen we nou in godsnaam dezelfde munt hebben. als die mafketels in Italië. die elke vier maanden uh, een kabinetscrisis hebben. Ja, dat hebben wij inmiddels ook zo ongeveer. Zo zijn wij nu ook geworden. Maar, ja, ja. Uh, maar, maar, maar dat is wel precies de reden ja, het waarom. Het wordt gewerkt dus. Ja. Wat dat nee, betreft wel. Nee, maar, maar ja. zie, begrijp je wat Sinds het is Sinds de introductie in de euro, inderdaad. Wat jij net zegt is dus omdat uh, Berlusconi met, met jonge meisjes. Op een feestje zijn gewe is geweest en daarom de gevangenis in moet, worden wij nu in een diepere eurocrisis getrokken. Ja, dat is maar... maar die, dus ja, eigenlijk komt ja. het door de pik van Berlusconi. Zo is dat. nee maar het zou, dus, het zou nog wel eens anders kunnen zijn. Pikken, dat het, denk ik, eigenlijk. het is door de leuter van Berlusconi... dat wij straks de mogelijkheid hebben... om te ontsnappen aan het juk van de euro. Dat is viva leuter van Berlusconi. Dan is het toch nog ergens goed voor geweest. Ja. Nou ja... Nou, ja, de Boonga, Boonga die vond het ook allemaal leuk, hoor. <laughs> nee, maar het is toch mooi dat je uiteindelijk... Dus, dus gered wordt door, door, de, door de penis van Berlusconi. De geschiedenis niet. zit vol met dit, soort, uh, met dit soort grappen. Dat is toch, dat is dat toch ik fascinerend? Is niet te geloven in. Nee, maar, maar, maar, ik word hier wel, wel blij van. Want uiteindelijk dacht Want er wij... Wordt het toch nog een mooi begin. Ze ja, ja, je hebt ook ja. een babyboomer, toch? Berlusconi. Oh ja, joh. Mijn volgens de mij is het toch van voor de babyboom. Baby ja, voor joh, de, de babyboom. Ik weet niet hoe die generatie genoemd wordt. Nou ja, weet ik van Dood. Bejaarden. Hey, maar, uh, maar, maar we dachten inderdaad dat we geen oplossing hadden. Maar we hebben nu uiteindelijk wel een oplossing. Wel een oplossing. Ja, uiteindelijk ja. wel een oplossing. Dus, dus het gaat nog goed komen dat nou ja, onze luisteraars dat, dat, dat, dat meemaken. Dat is dus niet zo. We wachten op het kieselsteentje. En Is er dit... nooit, heb je nog niet één kleine listige ingeving waar we misschien kunnen zeggen, gewoon nu, waar we nu staan, waar we vandaag staan, met, voor een week waarin dus blijkbaar in alle achterkamertjes Jeroen Dijsselbloem met iedereen en niemand gaat praten om te kijken of je het op een of andere manier in stukjes en brokjes of in een geheel door iemand zijn trots kan duwen, dat hele verhaal. Wie zou je nu nog even advies willen geven? Zo, jongens, doe het nou niet. He, Buma misschien, zeg je joh, doe nou maar niet, laat me klappen. Wat, wat, wie, wie kunnen we nu nog een duwtje geven op deze, deze gevorderde tijd? Ja, het is Van de speler. Ik bedoel, als je gewoon kijkt naar he, nummeriek... wie heeft voldoende zetels in die Eerste Kamer, dan is dat inderdaad CDA. Ja. Um, dus dat is de enige partij die nog uh, Nederland zou kunnen redden. Er is een andere partij trouwens. Maar dat is niet een partij in de Tweede Kamer. Wat ook Nederlanders zou kunnen redden is. Als de vakbeweging eindelijk doet waar ze voor bedoeld is. En dat is gewoon een uh, uh, loonstijging. Een bom onder het Sociaal Akkoord. Zo is dat. Een bom onder het Sociaal Akkoord. En gewoon loononderhandelingen in dit najaar ingaan met. Wij willen gewoon domme ja. 5, 6 procent loon hebben. Ja. Dat zou ook uh, een, uh, een deel van de. In ieder geval, kijk, kijk, uiteindelijk maakt het mij niet zoveel uit waar het vandaan komt. Waar het mij om gaat, is dat de Nederlandse middenklasse... die zucht onder schuld en lastenverzwaringen, dat die ademruimte krijgt. Daar gaat het mij om. En dat kan dus zijn door dit kabinet te laten klappen. Dat kan zijn door die lastenverzwaringen terug te geven. Maar dat kan dus ook zijn door um, loonstijgingen. Gewoon simpelweg loonstijgingen. Dit is de kern van het probleem. Evert Engeland, mag ik je hartelijk danken dat je bij ons te gast was. Want, uh, nou ja, uh, ja, je was bij ons te gast. En daarvoor hartelijk bedankt. Dat was een mooi gesprek, toch? Ja, we oh, zijn een mooie gesprek. We hebben ja. een mooi gesprek. Nee, maar dank dat je bij ons, uh, bij de echt, Jan, uh, te gast wilde zijn. Ja, ongelooflijk, met uh, vlug voorbij. We, ja, we gaan nu even een stukje sporten, Jan. Ja, precies, Ajax heeft de keeper en wint dus weer een keertje. PSV verliest weer, AZ wint weer eens van PSV, ons laatste trainer. Het was een mooie week in Nederland voetballand en we gaan vlucht naar Leo Driessen. Spurten. Spurten. Ah. met Leo. Ah. Leo Driesen. Een hele goede nacht, uh, Leo Driessen. Een hele goede nacht, Jan uh, Roos. Goed nacht ook, uh, Jan. De ja, hoi, Leo. Leo. Ai, ai, Stel ai, door, ai, snel door ai, de inhoud. Ai, en door de inhoud. Wat vind je nou van die B? Ja, maar kijk, als jullie willen dat ik uh, inhoudelijke. Antwoorden geeft, dan mag je je vragen wel iets zorgvuldiger ja, voorlezen. Ik, ik, ik, ik, ik, nee, ik vind dat hij daar wel. Wat vind je nou van een Verbeker? Nou ja, ik dat denk, niet... ik geef een lekkere open vraag. Nee, dit is Leo geen lekkere open vraag. Nee, nee, het begint zo. gewoon uh, met een nee, hele het is een vraag stellen ja. en dan met. Me, en dat jij er even een lekker bakje koffie gaat. Allee, mee. komt ie. Leo, is het terecht dat Verbeker is weggestuurd? Bij dat is een goede vraag. Dank je. En uh, het antwoord daarop is. Uh, uh, uh, ja. Waarom, Leo? Nou ja, ja, weet je, er is, er is al heel veel over gezegd gesproken, Gert-Jan van Beek heeft zich ook eerder op de avond nog uh, duidelijk uitgesproken bij Studio Voetbal, want dan was hij al te gast, was al afgesproken. Ja, hij heeft gezegd, ja, ik heb me er blijkbaar in vergist dat de, de, de spelersgroep niet meer naar mij toe door te komen, maar wel via de directie nog communiceerde over het feit dat ik uh, bepaalde dingen, en dat nou ja goed, het was dan duidelijk, ja goed. Beek, verhaal is verhaal het is van Beek, is het? Het is een best wel een warrig verhaal. Wat? Ja. Van Leo. Ja. Hoezo? Uh, nou ja, de dingen en, en directiedingen. Nee, weet je, gert van Verbeek, kijk, er is, het, is het een aantal keren al eerder, in maart ook, uh, is het wel, toen, toen Sada zit ook, uh, weet je wel, hebben ze wel eens geksgeerd over gehad dat ze zouden degraderen of niet. Ja. En uh, in die periode is er ook gesproken met, uh, met Verbeek en, en uh, ook gesproken over het feit of, uh, of dingen beter moesten. Nou, toen kwam er een periode dat het toch wel weer beter ging. Uh, maar uiteindelijk zijn ze dan blijkbaar toch op het punt gekomen... dat de trainer dingen niet verandert... die de goed wel graag wil veranderen. En elke keer als ze het daar met hem over hebben... dan uh, gebeurde er niks. En zijn ze uiteindelijk maar mee naar de directie toe gegaan. Hé, hey Leo. Uh, ja, zou ik nu ja, zo'n goede ik vraag stellen? Maar niet, maar ik je dus dit, dit vond je nou duidelijk uiteindelijk antwoord. Nu ga ik een vraag stellen. Ja. Leo? Ja, is Gertjan jan Verbeet niet gewoon een ongelooflijk zagrijnige, vervelende, zure, boze klootzak? Nee. Oh. Nee, Gertjan is uh, af en toe wel een hork, maar hij is ook wel duidelijk. En op een gegeven moment, en dat is een wetmatigheid die... Ik heb nog een goede vr... vraag. Oh, sorry. Oh. Nee, maar, die, uh, nee, ging, uh, nee, maar luister, nou, even antwoord. serieus. Ik wil hier eventjes een keer serieus op ingaan. <laughs> okay. Dus, dus uh, ik denk dat je inderdaad nu je koffie moet gaan halen. Gaan ja. we die koffie ja. halen. Dit is een bedrijf. En wat... Uh, wat, wat wat is het eruit? AZ. AZ. Oh, oh, daar hebben we het over. Ja. En, en nu gaat het er eigenlijk over dat Verbeek weg moet omdat hij niet zo heel gezellig is. Nou, en er wordt gewoon nee. gewonnen van PSV. Nou, misschien komt er. Uh, uh, ik zou niet weten wat hoor. Nog, AZ maar, wat doet het als enige Nederlandse ploeg goed in Europa. Nou, en dat het een zaggerijnige hork is dan, denk ik. Dat denk ik. Daar gaat het dan ja, niet denk, om. Dat nee, is een de, dan de je feestcommissie. Je Ja, daar geef ik je voorkomen gelijk in. Oh. Maar soms. Soms is een spelersgroep sterker dan, uh, dan, dan, zeg maar, eigenlijk de logica. En een winterspelersgroep, het, en daarom gaan we er ook zo vaak overbodig en uh, onnodig trainers uit. Maar gaat het er toch uit, omdat ze dan in ieder geval van het gezeik af zijn. Uh, de directie van de spelersgroep. Hè? Dan verandert er nog niet zoveel. Want AZ ze al uh, uh, uh, daar eindigen waar het hoort. Met verbeek en zonder verbeek. Uh, dus, dus dat. Dat zit gewoon eigenlijk om, uh, in het kiezen van de simpelste oplossing. Je kan, zoals zo vaak gezegd, moeilijk de hele spelersgroep wegsturen. Nee, is het is ook wel, eens, ook wel eens andersom geweest, hè? Tussen 1970 en 1974 was ik weet niet of dat nog weet... Dr. František Fadronch, bondscoach van het Nederlands Elftal. En toen was ik ja. sperma. Nee, ik weet het nog wel. Ja, en, en, en in die tijd, uh, uh, dat was een hele brave man... en, en ze hebben tw twintig interlands onder zijn leiding gespeeld... en heeft hij heeft er maar drie van verloren. Uh, uh, uh, en 13 uh, van gewonnen. En Kruijf was topscorer onder hem. En de spelers die, die liepen weg met die Vadoers. Waarom liepen ze weg met die Vadoers? Voor Vadoers zat er Kessler. En het was een enorm autoritaire man. En die Vadoers liet die spelers begaan. Dat was een brave man. En uh, die had ook wel een beetje voetbalverstand. Maar hij liet ze aan. En Kruijf. En, en Keizer. En uh, al die grote te bepalen. Die spelers liepen weg met die trainer en die trainer lag heel vaak onder vuur. Want uh, ja, dat kon toch eigenlijk niet. Die vader praatwartig en zo. En als het moment gaan deed dat er weer kritiek was, dan speelden zij geweldige wedstrijd. Wonden ze bijvoorbeeld met 9-0 van Noorwegen, wonen ze met 5-0 uit bij Griekenland. En dan kon vader blijven zitten. Dus andersom kan het ook werken. Nee joh, uh, we zouden wat meer in de inhoud gaan zitten, maar, maar uh, ik vond het geweldig. Ja, dit is ja, een soort radio ik wil. Radio Nostalgica over oh. uh, 1970. Ja, dan leer jij nog eens wat. Zit hij tegen jou ook al eens wat te zeiken, Leo, dat je, dat je grijs haar krijgt? Nou... Leo's? Nee, nog niet, maar het is oh. radio, hè. Oh. Leo? Ja. Uh, nou, uh, dan worden dus heeft Toon Gerbrands <laughs> en heeft het management van AZ misschien wel ingegrepen... ...op het moment dat het zoals allemaal onverwacht was. Maar uh, uh, een van de slogans van Tom Gerbals is Je moet het dak repareren als de zon schijnt. Ja, dat doet hij goed. En wie gaat nu uh, op het dak zitten? Co-Adriaans wordt weer genoemd. Doei. Nou, doe mij net. Oh ja. Nou, uh, het zou kunnen. Het hangt er een beetje vanaf. Op dit moment heb je oh, Fred. bij uh, Fred of Dennis Haar en uh, Martin Haar. Hè? En Dennis is bezig zijn hoogste diploma te halen. Fred, Fred is ook wel vrij. Fred. Ja. Ja, maar uh, frech, frech, frech, frech. Zou het zou kunnen zijn dat ze kiezen voor een tijdelijke oplossing. Dus ik hoop dat ik advocaat weer voor een paar maanden kunnen komen. Nee, ik dat hoop, was het gedaan op... toen uh, Koeman werd ontslagen vroegtijdig bij AZ. Ja, niet maar... zo lang geleden. Ja, ik was er ook zo verbaasd over trouwens. Ik hoop dat het fret wordt. Maar toen uh, hebben we ook een dag gerepareerd toen uh, toe de zon scheen. AZ. Azet! Gaat het? Sorry. Het is nog even wennen hè? Die ja, aanhoud. dat is zakelijke. Ja. De, ja. Hey, hey, uh, nou, zo'n PSV speelt dan een hele, hele goede wedstrijd tegen Ajax. Of Ajax speelt een hele slechte wedstrijd tegen PSV. Dan gaat PSV ja. dus nu weer verliezen. Ajax wint met 6-0 van Goat Eagles. Deze competitie is onzin. De ja. stelling van Jan. Ja, maar ja, je hebt Ajax, uh, PSV Ajax 4-0. Dan had je PSV Telstra 4-1. Dus deden we toch wel even beter, hè, Telstra. Ja, misschien komt dat, dan dat er geen uh, XXL frikandellen meer verkocht worden. Of dat er een keeper stopt. Toe. Ja, dat, ik, we gaan geen rare dingen uh, over Kenneth Vermeer zeggen. Want, en ook niet over frikandellen. Want Leo is nee. gek op Kenneth Vermeer. Ja, ben je gek op Kenneth Vermeer, Leo? Dit is trouwens nee. interesse van Kenneth Vermeer uit Spanje, heb ik gehoord. Wat zeg je? Komt een grap. Dit is uh, ja, interesse van Kenneth Vermeer uit Spanje, heb ik gehoord. Ja, kom maar. FC Sinterklaas. <laughs> Zo slecht dat ik ook niet verwacht. Nee, nee, nee echt nee. nee, nee ik ben ik, de... zo... ja, ik, ik... ik had wel een slecht was maar. De doel, Piet! Het ja. is wel racistisch aan. Het is er nou racistisch aan? Nu? Ja, dat is gewoon zo. Kijk, Ach gewoon uh, vuile babyboomer. Zwarte Piet is toch gewoon een donkere man? Wat is er nou racistisch aan? Noem Weet je wat racistisch slaven, is? Zeggen dat dit racistisch is. Dat is racistisch. Oh. Zo is het, uh, Jan. Kom voor jezelf op, jongetje. Dankjewel, uh, Leo. <laughs> geloof, je nog, geloof je nog een beetje, Sinterklaas? Nou, af en toe wel, uh, Leo. Nee, nou, heb Voornamelijk op. als uh, de centjes worden gestort, dan nou, weer een maandje harde arbeid. En... Ja, maar dat gaat toch allemaal maar gestaag door, hè? Ondanks al je ja, geklaag. Dat dacht ik wel, goede vriend. Oh, nou, maar Jan heeft het wel zwaar Leo. Hij heeft net de gemuikste geklaagd klaar geweerd. Als je het ja? hoort, is wel, ach jongen, het is toch een verhaal. Hé, hey, zou ik je wat vertellen? Ach, heren god. Uh, ik heb vorige keer voorspeld, uh, nou afgelopen drie keer heb ik voorspeld dat hij is kampioen uh, zou worden. Dat hebben jullie ook geweten, dat ik toen gelijk had. Ik heb toen voorspeld dat Feyenoord dit seizoen kampioen wordt. En ik denk dat dat gaat gebeuren. Bakal komt er nog bij. Pela blijkt dus niet geluk te hebben, maar ook nog echt te kunnen voetballen. Het komt wel goed. Ja, nou, gefeliciteerd vast dan. Ik denk dat ik inmiddels kan vaststellen maar dat nu geen kampioen wordt. Nee. Wat zeg je? Twente, hoort ik Leg het twente. Mooi. Ja. Nou, Leo, ik vond het uh, leuk... Ik, ja, was, wat, uh, ik, ik, ik vond, de, heel... ik vond de, terug naar de nostalgia ook wel even leuk. Nostalgica. Ja, ja, mooi. Ik heb het, ik heb het ook uh, voor degenen die het niet hebben kunnen volgen, Jan, je kan het nog even nalezen op mijn RTL-site. Oh. Daar staat het ook op, dat verhaaltje. Ja. Oh, uh, dus, dus, uh, dus eigenlijk vertel je gewoon het verhaaltje wat op de rtl site staat. Ja, dat heb ik net geschreven, ik denk dat nou, vertel ik jou ook nog even. Maar dan, dan kan ik dat toch net zo goed de volgende keer voorlezen? Dan hoef je toch gewoon. Nee, laat... Ja, dit is niet anders. Ik blijkt weer te bellen, nee. Nee, dat bedoelde ik niet zo, Leo. Nee, maar echt, nee, maar Dat is prima. Oh, god. Nee, dan heb je hem gekwetst. Waar is het nou weer goed voor? Ja, dat, je, je, dat ging je, je, je, je, nee, je doet het expres. Je, het je nee, bent Leo gewoon echt... altijd ben je gewoon getuned om mensen te kwetsen. Wacht even. Leo, wil je nog iets zeggen? Nee, ben ik er klaar mee. Nou, uh, ik bel je morgen eventjes. Dan... Uh... Ja, ik zou gewoon meteen... Ik weet niet of ik opneem. Nee, snap ik. Nee. Je, als het geheim nummer is, is het Jan niet, hoor. Heel goed. Uh, even? Ja. Dag Leo. Dag Leo. Dag. Hey, Godverdikkeld. Dat is nou niet dom, de bedoeling. Nee, dat is niet zo sterk. Ja, sorry. Weet toch die hij gevoelig is? Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. De laatste weken zijn een stuk rustiger geworden als het om de meisjes gaat. Maar je weet maar nooit bij... O, oh, Martin. Onze Martin. Oh. Zoals jullie weten, houdt Martin van iedereen... Ik ben vol liefde en ik heb zoveel om te geven. Maar als ik ergens een bloedhekel aan heb, dan zijn het wel oude mensen. Bejaarden die omdat ze nou eenmaal zijn blijven ademhalen, telkens moeten zeggen dat ze al heel oud zijn. Nou knap hoor, of dat ze die oorlog nog mee hebben gemaakt. Wat heb jij er dan zo speciaal aan gedaan? Behalve voor 1940 te zijn geboren. Daar kan jij niets aan doen met je soere grijze kanis. Dat is alleen maar te danken aan jouw ouders... die zo nodig onveilig moesten de rampen tampen. En dan maar gielen die jeugd van tegenwoordig dit... en die jeugd van tegenwoordig dat. Wat wil jij nou? Die jeugd was jouw hol... En trek jou een nieuwe luier aan. Die jeugd betaalt zich soef... zodat jullie babyboomers tot het graf vertroeteld kunnen worden. En maar zaken. En maar maken. Kijk maar naar die Club 50+. Dat grijze tuig vecht elkaar alweer die tent uit. Omdat ze allemaal alles willen. Dat is die hele grijze golf... Of noem het maar, een grijze tsunami. Een stel gerimpelde kleuters die jankend in die gangpad van die supermarkt, maar alles blijven opijzen. Ga toch dood? Nee, Martin is gek op iedereen, maar oude mensen, die zijn verschrikkelijk. Denk daar maar zo van na. Ah, tot volgende week. Trouwens, Alleen Patricia Pai vindt ik een leuke bejaarde. Die is zo nat, daar moet je met een regenpak onder liggen. Ja. ja. De algemene beschouwingen waren nog maar amper begonnen... of Emil Roemer stemde voor een motie van wantrouwen tegen Rutte 2... notabene ingediend door de PVV. Het nou, is hoog tijd om te bellen met de nummer 2 van de socialisten, Renske Geluid. Een hele goede nacht, Rens Kleiden van de S. Goeienacht. Hallo, Renske. Nou, wat, wat een verrassing was dat vorige week ineens. Waarom stemt u dit nou mee met die Malle Wilders? Nou, wij willen dat kabinet ook weggaan. Nou, oh. ja, dat is een hele goede reden. Ja. En, en dat dat ook ik... duidelijk ook trouwens. Ja. En uh, we hadden helemaal niet die motie op dat moment de stemming willen hebben, maar uh, dat wilde de meerderheid van, uh, van de Kamer. Ja, dan stem je uh, zoals je wil over de inhoud. Ja. En wij zijn ervoor dat dit kabinet ze bies Ja, de PVV, de Partij van de Dieren en jullie uh, zeiden dus uh, wegwezen. Maar wat ik heel grappig vond, tenminste eigenlijk is het om te janken, maar, maar dat, dat dus de uh, politiek, hè, de, de andere uh, partijen zeiden van ja, dan willen we dat nu gelijk even afstemmen dus dat ja. werd, dat werd met, met, een, met een bloedvaart werd dat er doorheen getrokken ja. en daarna zeiden ze ja en jullie, uh, die, jullie sturen en willen een motie eh, voordat we het over de inhoud hebben gehad ja ze hebben, ja. Ze, ze hebben toch zelf die stemming vervroegd of, over ja, die nou, motie ik ja, word, ja, ja dan was, moet dan ik van huilen Rens. ik moet even huilen dan laat het oh, rens dat hoeft laat niet, ook Maar even. ik ben oh. het wel met je eens. Ik vind het heel hypocriet dat ze dan achteraf zeggen van ja, en jullie wachten het debat niet af. Nou ja, dat is afgedwongen stemming geweest. Juist, door de Precies. mensen die het debat niet afgewacht maar, hebben. Ja, maar dan vind ik dit op, op, op, op, op, op jouw beurt ook weer. Je kan ook gewoon zeggen: joh, ik hoef helemaal geen, geen debat. Ik weet nou al dat ik dat zootje tuig weg wil. Nee, maar goed, wij hebben, ik heb wel vaker een debat met de minister van Volksgezondheid bijvoorbeeld. Uh, terwijl ik het niet uh, met haar eens ben. Terwijl wij heel iets anders willen met gezondheidszorg, En toch heb je een debat met elkaar. Ja. En toch kan het ook zijn dat je ook in dat debat wel uh, tot iets komt uh, waarbij je het misschien eens bent. Ik bedoel, als je nooit met elkaar het debat wil aangaan als je het niet eens zou zijn... dan moet je het hele parlement nee, afgaan. Nee, maar we, we hebben het niet over niet een, niet een keer eens zijn. We hebben het nu over een redelijk fundamentele vraag. Een motie van wantrouw tegen een heel kabinet. Nou, dat is nogal wat. Ja. En, en daar hebben we u toch aanstochtelijk gezegd: ja, dus betekent dat, of, krabbel je nou een beetje terug? Of, of is nee, het... nee, nee. Maar goed, weet je, we hebben het vier jaar geleden ook gehad, geloof ik, dat toen uh, Rutte zelf was uh, die een uh, motie van wantrouwen indiende, dat was weliswaar aan het einde van het debat. En toen hebben wij uiteindelijk ook uh, met elkaar gesproken over wat doen we. We hebben hem zelf niet ingediend, maar vinden we dat dit kabinet de oplossing is voor het land. We hebben we ook voor die motie van Wantrouwen gestemd. Dat was Ton van Rutte tegen Balkenende. En ja, als dan die motie wordt weggestemd, dan is het de volgende dag, ga je weer verder met elkaar. Ja, want het is, is dus niet zo, het is dus niet maar, zo, als ik even mag onderbreken, want de algemene opvatting was overal een beetje... Nou. Uh, als jullie dan nu al die stomme motie aanvaarden, dan heb jij jezelf eigenlijk als serieuze, meedenkende oppositiepartijen buitenspel gezet. Punt. Ja, maar dat zeggen alleen oppositiepartijen die zogenaamd serieus meedenkend willen zijn. En zelfs de ChristenUnie die zegt tegen ons dat wij onverantwoordelijk zijn. Nou, ik vind het onverantwoordelijk wat het kabinet doet. Ja, maar die uh, jongens zijn natuurlijk allemaal aan het bedelen op dit moment. Ja, de Pechtel heeft de hele, hele twee dagen staan kwispelen aan de interruptiemicrofoon. En uh, nu mag hij gaan komen praten over hoe ze de 6 miljard gaan bezuinigen. Kwispelen, wat zeg je dat leuk? Ah. Ja, dat was echt een beetje ja, kwispelen. Een ja. ja. vies, vies gezicht krijg ik er ook bij. <laughs> was maar het was wel, het was, ik vond het echt een wanvertoning hoor, de Kunnen afgelopen u... dagen. Eh, rentje, een momentje. Wat ben je nou aan het doen? Uh, ik, was, ik, was, ik, ik, zag het, ik zag het ineens voor. Ja, nou, vispelen, nou, maar ja, maar het kwispelen, namelijk door ik het baltekeven. Een stukje kleur lokaal. En, je, je, er, we hebben een, een buitengewoon goede uh, parlementariër aan de, aan de mm. lijn. En jij blijft maar doorzanen over het kwispelen. Oh, sorry. Het is gewoon de natte neuzen hier niet. Oh, sorry. Nou, dat bleek het wel in de nationale vergaderzaal afgelopen. Uh, week. Ik had nog niet ja. uh, gevraagd of je er weer bij komt. Uh, wat is dit? Oké, oké, maar. Jan wil graag een beetje zijn gezag herstellen. Hij heeft het gevoel dat het de laatste tijd een beetje uit de kou. loopt hij wel een beetje uit de kou. De, je hebt nee, we, heb je al iets gezegd tegen Renske over de, de, de bergse Bankjesdag? Omdat ja, dat het gaat het nog komen. Hé, oh. hey, ja. maar Renske, even, even, even terug naar de serieusiteit. <hijks> <kijks> uh, nu wordt er gezegd van, uh, ja, jullie zijn dus niet constructief. Ja, ik zie dat ook niet helemaal, want, want als er iets slecht is, waarom zou je daar aan, aan mee willen werken? Uh, jullie hebben samen dat met de, met de uh, PVV uh, uh, gedaan. Die zeiden ook van, zo, we niet er maar op. De Partij van de Dieren zeggen... Uh, en ja. uiteindelijk kwam de SP uh, uh, met roemer van... jongens, zullen we dit hele, hele debat mee ophouden? Want wat, ja. wat, wat hebben we hier te bespreken? Terwijl, omdat, kijk, dat moeten we even uitleggen. Oh. Uh, nee, de zaken werden achter de schermen natuurlijk gedaan... zoals dat altijd tijd gaat in Den Haag... Maar de ministers, de vakministers waren uh, fractievoorzitters aan het opbellen van wat moet je hebben voor steun. Ja. Ja. Maar dat, en tijdens dus dat iedereen daar een toneelstukje aan het opvoeren was bij de algemene beschouwingen, werd er gewoon, de uiteraard werd in de kamertjes gedaan. Dus, dus die Roemer had dus gewoon wel een punt een keer. Nou ja, kijk, we gaan over twee weken of over drie weken, als ze we er wel uitkomen met die andere partijen. En dan gaat het natuurlijk gewoon om de meerderheid in de Eerste Kamer. Gaan we opnieuw een algemene beschouwing doen? Ja, de financiële. Gaan we opnieuw heller. een nieuwe begroting presenteren. Dus je kunt echt gewoon stellen dat de afgelopen dagen poppenkast is ja, geweest. Ja, ja. Vind je uh, heel duidelijk. Is, maar. Het, het, en, en er zijn heel veel journalisten die dat leuk vinden om dat dan te duiden. Hè, want dan kunnen we daar veel over praten. En als we er oh. veel over kunnen praten. Sorry dat ik even ging duiden. Nee, maar ik bedoel, het en dan, en dan zeggen dat, dat mensen die, dat, die, die benoemen van ja, wat hier gebeurt, is het graag poppenkast. Uh, daar dan boos op worden. Dan denk ik altijd een beetje van ja, don't shoot the messenger. Okay, nou, maar dus wat even over het inhoudt. Jullie zien dus geen heil in een kabinetsbeleid van meerderheden bij elkaar nee, snappen Nee, precies. En, en, en maar uh, van de Eerste Kamer, Tiny Cox, die, uh, die heeft ook gezegd: van nou, dan wordt niet gesproken met die duizend bloemen. Dat nee, vind ik wel. Dat wil ik consequent. Is dat waar? Nee, wij gaan niet met, naar het gesprek met Dijsselbloem. En dat komt voornamelijk omdat hij ons heeft uitgenodigd om te praten over de invulling van de extra 6 miljard bezuiniging. Ja. En wij zeggen, je moet niet extra 6 miljard bezuinigen. Nee, dus dat houdt het een beetje op. Nee. Dus dat is zoiets van, kom lekker bij me eten, maar je krijgt groentesoep. Ja, inderdaad. Hè? Terwijl je hebt gezegd... Ja, dat was een moeilijke uh, metafoor, hè? Dat was, dat, was helemaal, dat was een waardeloze metafoor. Nee, dat was helemaal niet zo waardeloos. want Omdat om, je namelijk, kom lekker bij me eten... Dan denk je van, nou, dat zou van alles kunnen zijn, maar dan is het, zeg je al, maar het is groentesoep. Oh. Dus dan is, kom bij me praten, maar het is 6 miljard. Hé, hey, maar... Rent, oh. Ja, oké, okay, het was een waardeloze metafoor. Die, ik, uh, ik merk nu pas wat voor onzin ik net zei. Ja, die groentesoepopmerking, die schrap. Het is best wel een zin je ja, opmerking. Als je allergisch bent voor groenten, dan kan je niet uitgenodigd worden voor groentesoep. Ja, maar ik vraag ja, ja. me dan af, zitten er dan balletjes in? <laughs> Misschien ja, moet ja. jij naar dat gesprek van en Duizend Ik denk van, dat ja. er dan binnen de kortste keer iedereen in het pand verlaat. Maar goed, een, een, een Roemer heeft vorige week bij het Basta van jullie en Rottenberg toevallig het weekend in de kroon... BASTA! En ...dat oproep aan de PvdA gedaan van kijk daar nou weer eens naar links. Maar waarom zou jullie dat willen eigenlijk met dat zootje losers met hun tien zetels? Nou ja, wat we hebben gedaan is dat we hebben gezegd... ...stap uit het kabinet, ja. dit is een heilose kom je weg. Kom weer terug bij de moederkerk is, eigenlijk, toch? Het is, het is niet goed voor het land en, en sla gewoon weer linksaf. Kijk, er is natuurlijk wel iets geks gebeurd eh, bijna een jaar geleden... Sla linksaf. We hebben, we hebben een, een, een, een, een, een, een, een gek nivellerend kabinet. Hoe linkser wil je het hebben dan ook? Nee, op? maar dat kan er zijn genoeg dingen die natuurlijk helemaal niet links zijn. Hè? Als je de uitkeringen structureel verlaagt ja. uh, met meer dan 2000 euro per jaar, dan dat is dat niet links. Als je zegt de marktwerking en de zorg die mag doorgaan, dan is alles behalve links. Er zijn er nog wel een aantal dingen. Oh ja. En dat hele nivelleren valt ook wel mee. Nou, dat dus valt helemaal op, niet mee hoor. Nee, ja goed. Nee. Um. Daar kunnen we nee. heel kort over zijn. Dat nee. denk ik, tot nu toe was het prima wat je allemaal zei. Maar dat verliezen valt mee, dat komt er niet door bij ons. Nee, maar... Ziet, niet, je kan niet gewoon heel duidelijk in. zien dat de laagste inkomens uh, er gewoon met dit kabinet ook op precies. achteruit gaan. Hey, maar de volgende keer als jullie gaan demonstreren, dan, hè, dan zou ik het niet met de basta roepen, maar, maar pasta. Omdat mensen in de crisis honger hebben, dan komen er misschien wel iets meer op af. Want dan was het natuurlijk eigenlijk een beetje sneu. Nou, ik vond 5000 man hartstikke mooi. 5000. <laughs> Wat is hey Jan, dit nou? Ja, geen schreeuw. Dit is ja, dus, dus als, je, als Ja, natuurlijk ja, hebt... ben ik wel geweest. De politie zei, de politie <laughs> zei dat zelf. 1000 man. Ja, dat 1000. Nee, maar dan 1000 bij Wilders. Hey, hey. En dan waren... Oh, bij jullie 5000. Wat vind je ja. Dat ja. van het gezeur van die vlaggen over die vlaggen bij Wilders? Ik weet het niet zo goed. Ik uh, dat moet je gewoon aan hun vragen. En ik, uh, nee, begrijp ik wel. Maar kijk, uh, hij wordt daar dan op aangesproken door Pechtot uh, van een aantal mensen die. Nou, je kan een heel lange discussie hebben over het oranje, belanje, bleu Ik bedoel, de NSB liepen er ook mee te zwaaien. Maar in 1648 liepen ze er ook mee te zwaaien. Ja. Uh, dus dat is kijk, je historisch besef, wat wil je ermee uitspreken? En dan denk ik, ja, waarschijnlijk stonden bij jullie ook een paar extreem links in de bielen. De, de, de, tussen het volk. Ja, dan kan je toch niet, je kan toch niet iedereen checken? Nou, je kan niet iedereen checken, maar je kan wel als er iets gebeurt... waarvan je zegt, dat vind ik wel geluk, dat ook gewoon zeggen. Kijk, en ik denk dat wat er gebeurde in het debat met, uh, met Pechtold en Wilders... dat je heel duidelijk kon zien dat Wilders gewoon geen antwoord had. En ja, hij gaat in Europa wel met uh, partijen die uh, niet onze partners zijn... Uh, de samenwerking aan. En als je daar dan over wordt bevraagd... Uh, dan moet je daar toch op kunnen antwoorden. En ja, maar dat u vindt... Dat vind ik, ik, ik bedoel, wij hebben de vraag niet gesteld... Uh, maar ik vind dat je daar. Hij, hij, gaat niet, uh, hij, hij komt niet in, in mediaprogramma's of wat dan ook. Hij laat het altijd langs zich heen gaan. Nou, dan kan het in de nationale vergaderzaal gevraagd worden. Nou, dan. Ja, begrijp ik, ik, ik wel. Alleen, vraagt. kijk, de, de vertrouwen in de politiek is zo, zo, schommelt zo rond de 0%. Uh, ja, dan na, gaat het, zijn er algemene politieke beschouwingen aan de gang. Uh, in, een, in een knetter van een crisis waar mensen hun hoofd niet meer boven water kunnen houden. En dan en dan is het gewoon voor de buren roepen over over uh, extreemrechtse, mensen die bij een demonstratie zijn. Daar ging het helemaal niet over. Nee, maar ik, goed. Wat een, wat een totale, uh, maar vindt u pecht pech ook een uh, miserig mannetje? Nee, ik vind. Oh. Dat soort dingen hoef je niet te zeggen. Uh, ik heb net gezegd dat. Ook ik, al de, is pech, het zo. Ik een kwispelaar. Ik heb Pecht als een leuk wispelende uh, oppositieleider genoemd. Wat voor soort hondje zou je zeggen? en Keeshoekje. Ja, Keeshoek. <laughs> dat mag je zelfs, daar, door. En ja. Uh, nou ja, hij kan Fijn. af en toe ook heel lief kijken. Ja, ja. of zo'n chihuahua die als maar, hij zich opvindt dat zijn ogen er zo uitploppen. Dat werkt toch niet bij jou, <laughs> smekend ja. kijken? werkt toch niet? Nou. Bij mij bij wij nee goede argumenten helpen, vooral. Nou, en op het moment dat je niet met goede argumenten het debat kan voeren. En dat was volgens mij echt aan de hand met Wilders en pecht dan krijg je: Oh, die ja, dat ziet er niet vrij uit. Is er nog iets te, iets te verzinnen waardoor dat kabinet door kan met een tussenformatie met CDA of weet ik veel? of moeten ze echt nu zeggen. met? Nou, ik zie het eigenlijk niet gebeuren. Ik hoor ook VVD'ers echt, uh, echt wel een beetje vloeken in de wandelgangen over... die Partij van de Arbeid houdt allerlei uh, dingen uh, tegen. Ja, die... Aan de andere kant hoor ik bij de Partij van de Arbeid zeggen van... Uh, we moeten veel te hard en veel te veel. Zo'n JSF doet natuurlijk heel veel pijn bij uh, de Partij van de Arbeid. En dan moeten ze ook nog eens... dan hebben ze eindelijk samen een compromis gesloten over van alles en nog wat. En dan moeten ze ook nog met een derde een compromis sluiten. Ja. Als, als dat al lukt... Uh, in de komende twee weken, dan is dat niet van lange duur. Dat nou, durf ik echt te zeggen. Stekkers eruit dan maar, hè? Ja, zeg ik ook. Ja, dan maar verkiezingen. Ja, dat niet dat bent. dat gaat helpen. Ah, wel nee, maar dan hebben we dan hebben we weer wat te praten. En hebben we weer wat te kunnen doen. Kunnen we iets duiden. Ja, ja, heerlijk. Eh, uh, mag ik je veel plezier in je verdere carrière wensen? Vol, ja, Jan, ik kom je wel weer tegen, hè? Ja, die kans is bijzonder groot. En, en ga lekker slapen ook. Slaap lekker, jongens. Je, je wilt straks. Doei, Rinske. Ah. Oh, hoi. Het geluid. De panter laat zich niet ontmannen. Dagboek van panter. In NRC Handelsblad stond dit weekend een artikel over mannelijkheid. Of eigenlijk preciezer, over onderzoek dat naar die glibberige eigenschap... aan de Universiteit van South Florida is gedaan. Algemene strekking, mannen zijn als de dood hun mannelijkheid te verliezen. Moeten ze bijvoorbeeld een vrouwelijk taakje doen... met roze linten en een etalagepop... slaan ze achteraf ter compensatie een boksbal aan gort... als om te bewijzen dat ze heus wel het mannetje zijn... ondanks het feit dat ze zojuist die vrouwelijke vernedering hebben ondergaan. Waar die mannen precies bang voor zijn, is niet duidelijk. Ja, hun mannelijkheid kwijtraken. Maar wat mannelijkheid precies is... en wat er gebeurt als je die kwijtraakt, weet eigenlijk niemand. Wel gaan mannen die de hele tijd hun mannelijkheid moeten bewijzen... of op peil houden sneller dood aan akelige ziektes. Je mannelijkheid kwijtraak. Volgens mij zijn die mannen vooral bang... dat vrouwen ze onaantrekkelijk zullen vinden... als ze niet de hele dag rood vlees aan te kouwen... geld verdienen en andere mannen aftuigen met de blote vuist. God mag weten hoe ze daarbij komen, want de meeste vrouwen die ik ken... hebben liever een man die een caloriearme scissorcellet in elkaar kan buttelen... zich met gezag door een emotioneel gesprek kan slaan... verstand heeft van damesmode en zich niet geneert om met een peuter in het openbaar te worden gespot. Er zijn, voor zover ik op mijn ruime basis van ervaring als liefdespanter kan vaststellen... maar twee plaatsen waar je als kerel je mannetje moet staan. Achter het stuur van de auto en aan het roer in je bed... Stuur je zonder aarzeling een voertuig naar zijn bestemming en een vrouw naar de hemel, hoef je je over je mannelijkheid je leven lang geen zorgen te maken. Die zal op gepaste wijze worden aanbeden, zoals dat natuurlijk ook hoort. Dagboek van de liefdesvalter. Zo, nou. Ja, Bas Eickhout is Europarlementariër van Nederland namens GroenLinks... en zojuist verkozen tot lijsttrekker voor de Groenen... bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014. Dat is ontzettend lange zin. Dat verdient in elk geval een telefoontje. Bel even met eh, meneer Eickhout van... Goedenacht, goedenacht. Ja, goedenacht. Deskundig, charmant, effectief en GroenLinks. Daar zitten volgens ons een paar tegenstellingen in. Maar dat charmant, dat wil ik best geloven. Want de campagneleus, die, die, ja, die heeft dus blijkbaar gewerkt. Want u bent de nieuwe lijsttrekker. Ja, ja, je kunt het geloven of niet, maar het is hiervan... Ja Oh, ja, u valt even weg. U heeft slechte verbinding. Ze zal wel in de trein zitten als GroenLinks, of niet? Ik mag net met de trein. U zit er dan niet te geloven. Elke keer als iemand van de GroenLinks belt, zit die in de trein. Ja, maar dat is ook niet toevallig. Want ze wonen altijd in buitenplaatsen als Groningen. En er gaan alleen maar trein heen. Is er überhaupt een snelweg naar Groningen? Ik zou niet weten. Kan niet. Nou, goed. Zeg, meneer Eickhout, denkt u dat u de drie zetels weer gaat halen volgend jaar? Ja, nou, dat moet wel even flink aanpoten. Dat betekent nee? Ja, we, hebben, we doen het even wat minder als goed. we zijn aan het terugkomen, dus volgens mij, als we in mei de verkiezingen hebben, dan een goede kans dat we wel weer richting P3 gaan. Ja, nou, ik, vind, even... ik vind vaak groenlinkers, linkers wa wazig en vaag praten, maar, maar, maar dit is wel heel uh, wazig en vaag. Geef niet, we gaan er helderheid in brengen, Jan. Maar dan even met de... Oh, we... op, Er komt... Is het water gevraagd door de verbinding of door wat ik zeg? Uh, nou, dit keer door de verbinding. Maar, maar ik dacht dat er net iets gebeurde. Je een, ik hoorde een ding. Ik denk dat er een trein van de andere kant langs kwam? Ja. Do ja. Dood! ja dood! Shit, treinongeluk. Oh. Nou. Wel live dan dus ja. op, de, op de zender. Nou, ja, we, we, we hebben het nog niet bevestigd. Maar het kan zijn. Nee, maar het is er niet te geloven. Dat is zojuist. Nee, maar ik het zei toch, ik heb het ja. gevoel dat er iets misgaat. Want ik hoor... En bam! Nou, ik twee ik hoor er treinen over elkaar. We er geen bam. Maar we gaan kijken of het kunnen nee, Ja, die hoor je natuurlijk niet. Want oh, het, wacht even. Uh, de telefoon gaat oh. nog wel over. Even kijken. U oh, leeft nog. Gelukkig, u leeft nog. Nou, hè. Wij zaten te denken aan een enorme treinramp. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Maar u was het nee, gewoon zat. dit is gewoon ergens in een weiland. Okay. Oh jo, ja, in een weiland. We gaan nu even ja. snel door, want anders dan is meneer Eickhout zo weer weg. We gaan nu even de kans even geven om die drie zetels binnen te halen. Door. Gooi het er maar uit. Wat zijn straks de spierpunten van GroenLinks in de eurocampagne? Voor GroenLinks is het heel duidelijk dat wij voor Europa kiezen, maar wij zullen wel echt campagne voeren dat het huidige Europa anders moet. En dat is een Europa dat echt voor werkgelegenheid gaat en natuurlijk schone energie. En dat worden onze prioriteiten. Nou, interessant. U weet toch wel dat Europa op het ogenblik in Nederland niet zo goed ligt, dat u het waarschijnlijk beter aan doet om het een beetje eurocynischer te Oh, gaan we weer. Ja, een beetje eurocynischer te zijn? Ja, maar volgens mij waar mensen meer uh, last van hebben, zijn al die partijen die altijd een beetje meepraten met de euroskepsis. En dan ondertussen in Brussel wel gewoon verder gaan met, uh, met uh, zeg maar het project wat ze al decennia doen. Oh, weer het niet en... dat je naar Rutte zit, hè? Ja, nee, maar, ja, absoluut. Ik bedoel, Rutte die zegt in Den Haag ook allerlei taal waarvan hij denkt dat het goed ligt. En dan gaat hij in Brussel gewoon verder. En dat is echt wat wij van GroenLinks zeggen: echt van nee, wij willen echt verder met Brussel. Want wij weten ook heel dondersgoed... goed. Ik bedoel, banken, multinationals, die werken allemaal internationaal. Dus politiek moet je hier zo organiseren. Maar dan willen we wel voor beide cijfers. We willen gewoon voor banen, we willen voor groene energie. Dat zijn echt de thema's waar GroenLinks ja. wil dat Europa gaat werken. B mijn punt is een beetje, meneer Eickhout, dat alles wat... Oh nee, gaan we weer. Oh. Ja. We ging er vlak langs, hè, zeker? Oh, dat scheelde weinig, zeg. Wat een gevaarlijke rit. Uh, meneer Eickhout, het uh, is natuurlijk wel zo dat de laatste tijd dat alles wat GroenLinks zegt uh, zeg maar niet aankomt. Of tenminste, het komt wel aan, maar mensen hebben er geen trek aan. Heeft u daar niet een beetje moeite mee? denkt u dan ook niet van, ja, laat ik maar eens een beetje wat ander geluid horen? Nou, nou volgens mij is, laten wij juist een ander geluid horen. Je hebt eigenlijk ja, maar, maar, maar, maar, maar ja, dat kijk, is ook waar. Alleen niemand heeft er meer behoefte aan. Jawel, volgens mij D66 is iedereen moe van die alleen maar halleluja over Europa zegt. en. Maar nou, die partijen. zijn gestegen in de peilingen. Ja, maar dat is, dat is in mei ook anders als ze alleen maar halleluja over Europa blijven zeggen. Ja, dat denk ik ook wel, ja. En als je dus de partijen hebt die alleen maar tegen zijn... dan denk ik dat GroenLinks een heel helder verhaal van... nee, wij gaan kiezen wel voor Europa, want daar moet het een en een gebeuren. En daarin gaan wij gewoon wel werken. Nou, wij zorgen voor werk dat Europa weer voor banen krijgt. Meneer Eickhout, we gaan het eens anders proberen. Als u nou oh, even okay. terugkijkt op de afgelopen periode... wat heeft u nou zoal voor ons land, voor ons Nederland... voor ons groene Nederland bereikt in het Europarlement? Wat ik heel erg. is in ieder geval. Is dat bijvoorbeeld uh, klimaatbeleid. dat Europa daarin echt uh, voorloopt. En daar heb ik echt ook uh, stappen gezet. En een beter klimaat. is ook goed voor Nederland. Ja, maar wacht even. met dat betere klimaat. dat is, dat is allemaal gebaseerd. op, op vervalste. En, en slecht geschreven rapporten. van de, de IPCC. Dus dat is eigenlijk gewoon. heeft al heel veel geld gekost. Als, als dat, dat geld niet was weggegooid. en die onzin. dan zaten we nu niet in de crisis. Jan is een beetje klimaatsepticus. Dat merkt u misschien. Ja, nou ja ik ben... dat, dat, dat, dat, dat valt wel op, ja. Maar volgens mij zijn al die aantijgingen dat die klimaatwetenschappers het verkeerd hebben, die, die bleken allemaal niet waar te zijn. Nou, diezelfde klimaatwetenschappers die zeiden dat we zo'n beetje in 2013 geen ijs meer hadden op de Noordpool. Nou, er is nog nooit zoveel ijs geweest op de Noordpool. En diezelfde klimaatwetenschappers die hebben gezegd dat Nederland de Riviera aan de Noordzee zou worden, dat hier palmbomen zou groeien en papegaaien, terwijl ik toch echt de afgelopen vier winters tot op een snikkel in de sneeuw sta. Ik, ik vraag me terecht af welk rapport jullie hebben gelezen. Want dat heb ik ook geen wetenschappen horen zeggen over. Nou, lezen. dat, dat nee. van mijn snikkel en die sneeuw, daar, daar is geen rapport over geschreven. Dat heb ik nee, dat gewoon aan de lijve ondervonden. Ja. ja, het is toch zo? Nou, Jan is, is toch ook goed. wel iemand van de, em van de empirische ervaring. Ja, precies. Dat is ja, ja, gewoon nee, een oude ja, nee. heel vier jaar. Dat is op van. zich belangrijk, empirische ervaring. Maar uh, als je gewoon gaat kijken naar uh, Juist een mooi voorbeeld, dat is die, dat ijs op de Noordpool en de Noordzee. Uh, dat is juist sneller gesmolten dan de wetenschap vijf jaar geleden dacht. Dus dat is nou net iets hey. waarin de wetenschap. Ja, er is ook net een schip over de Noordwestroute gekomen, Dus dat is ook heel redelijk uniek. Dus ja, dit, dit, dit, dit, is, dit is wel bezig. Er 60% meer aangroei Noordzee voor Noordpool-ijs dan, dan vorig jaar? Nee, dat, kijk, dat was meer op de Zuidpool. Nee. Het is echt, ja, de, de afsmelting aan de noordkant gaat juist sneller dan gelacht. Nee. En dat is inderdaad ook dat hele gevecht waarom nu Rusland ineens heel veel interesse heeft... om die route uh, af te willen dekken. Nee. nee is ja, een... je kan wel nee roepen, maar het is wel zo, helaas. 250 miljoen... <laughs> Nou ja, laat ik maar Goed. Uh, Oké, okay. nou, dit was, uh, dit was duidelijk. Dus u heeft veel gedaan om ervoor te zorgen dat het Europese klimaatbeleid... in ieder geval een voorstuk voorloopt op het Hai, Nederlandse. Maar de, oh man, dat is toch gewoon nee, gelul, ga... man. De, de, de, het Nederlandse klimaatbeleid... Ding is van nee, maar... raar van. het energieakkoord, is toch niet zijn beste? Het Europese klimaatbeleid is toch vreselijk? Je kan gewoon uitrijl doen. Als jij, als jij als Nederland dus CO2-uitstoot uh, hebt van 10... en je moet er 8 hebben, dan koop je er min 2 van België. Dat is, toch, dat is toch een vreselijk beleid? Nou, dat is wel dat emissiehandelssysteem ja, waar, we waar we inderdaad ook wat verscherpingen nodig hebben. Dat is ook een van die discussies die we nu aan het voeren zijn in Brussel. Klopt. Ja, ja precies. Maar dat, dat is dan, dus dan is er helemaal geen goed klimaatbeleid, laat we eerlijk zijn. Ja, het, het lijkt me wel wat scherper. Maar ja, ja, kijk, het is wel of je gelooft erin en dan wil, je, dan wil je ook dat het ambitieuzer wordt of niet. Nou, ik zeg dat er klimaatverandering is. Gelukkig heb ik 95% van de wetenschappers achter mij staan. En dus wil ik ook in Brussel dat klimaatbeleid verstevigen. En je kan dan hopen hè, dat, dat, je, dat het allemaal wel meevalt. Maar het is ongeveer hetzelfde als dat je in een vliegtuig stapt waarvan 95% de kans is dat hij neerstort. Zou je in dat vliegtuig stappen? Nou, dat hangt er vanaf wie die 95% is. Nou, gewoon 95% als van de 95, wetenschappers. Als 95% van die wetenschappers namelijk financieel afhankelijk van, van, van, van die opwarming van de aarde zijn geworden. Ja, dan... Uh... Nou, dat valt ook wel mee, weet je, dat George Bush, de, je bevindt je in dat gezelschap, zeg maar, die had op een <hij> gegeven moment ook... What, een... uh, ik, ja, ja, ik, ik wist dat jij uiteindelijk zou gaan katten, hè, want dat <hij> zit er wel <hij> in, hè, bij die GroenLinks. Het, het, nou ja, het, het was wel het diep, diep hoor. Ja, ja nee, maar dan, de de meest, de meest, dan word ik de, van de ook de van de George Bush. Nou, Volkert, zeg het eens, wat waren je van kwijt, meneer Van der G? Nee, maar kijk, dus George Bush, die had op een gegeven moment ook zoiets van die niet. dus die heeft een eigen panel opgestart. Ja. En die heeft gezegd van, toon maar eens aan dat het uh, niet zo is. En dat panel kwam tot de conclusie... ja, sorry, maar al die klimaatwetenschappers hebben gelijk. Het is inderdaad een groot probleem. Dus dat panel dat George Bush instelde... Ja, dat, dat gaf hem ongelijk. Daar baalt hij nog steeds van. Ja, nou, ik ook. Hè, als vriend van George Bush. <laughs> <En> <laughs> als die wetenschappers dus geld. want die, hè, de meeste geld krijgen ze van zo'n George Bush. als ze dus geld hadden willen verdienen. hadden ze natuurlijk George Bush gelijk gegeven. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Nee, ja. je hebt gelijk. Goed, uh, ik, uh, la laten we het erop houden dat uh, we vanavond Jan niet gaan overtuigen. en uh, dat we u veel succes wensen met, uh, met de verkiezingen van volgend jaar. Uh, ja, dankjewel. Ja, heel veel succes. En. Uh, uh, Tooi, toi, toi. Dank je. Ik, ik vind het echt heel fijn dat jullie met me meeleven daarvoor. Het maar worden serieus. van mooie verkiezingen. En volgens mij GroenLinks links in mei gaat een mooie uit. Ja, zeker. In. En pas op met die trein, hè? Dat ja, want, is gevaarlijk, ja, hè? Want, ja, want Jan <laughs> uh, van, en ik van de echte Janne... die leven altijd met minder bedeelde mee. Dus, dus dat treinritje... Uh, hoop ik dat dat ook goed komt. En, en dan, ook, dat komt goed. En in ieder geval in Nederland rijden ze een stuk minder snel de laatste tijd. Dus, zo, is dat. Uh, dat, zo is het. Zo is het Nou, meneer Eikhout... Hartstikke bedankt! Daar! Daar! Echte jammer pitch! Pitch! Pitch! Ja, zo. Want vanaf deze week namelijk nieuw en onregelmatig bij de Echte Janne... de Echte Janne Lift Pitch. Wil je iets in de man brengen, ben je op zoek naar een nieuwe baan... heb je een belangrijk inzicht dat het volk moet horen... meld je aan via @poundtv. Pound .tv. @pound Tv. En wie weet krijg je twee minuten van roem en glorie. Deze week gaan we beginnen met www.helpniek uit www.nl. En ik zeg een hele goede nacht, Niek! Ja, Hallo. Uh, ik ben Nick Goren en ik ben van de website www.helpniek uit de www.nl. En uh, ik wil gewoon graag aan het werk. en uh, Ja, ik heb een website Niek. gebouwd. Niek. Ja. Je ja. mag nog niet beginnen. We moeten eerst even iets tegen je zeggen. Zeg, en, af, en dan sorry. moet je beginnen met de pitch. Wat is gof. Ja, het is nieuw. Hè? Dat weet die jongen veel. Ja, ja. ja nee, maar het is wel raar dat je... Ik zeg, ik geef hem wel punten voor, voor snelheid. Hij denkt, ik, ik pak mijn kans Nee, maar, je, maar als, als Nick straks ergens en gaat van. zitten solliciteren... die komt dan binnen en die begint dit verhaal af... De, dan denkt die man, Nick is gek. Want die zegt ja, niet eens even... goedenavond of goeiedag. Dus je moet eerst zeggen... goedenavond. En dan zeggen wij, wil je koffie? En dan zeg je, nou, wat graag meneer. Wij kunnen toch niet iemand die we aan de lijn hebben, koffie is trouwens wel ooit dat als je op sollicitatiegesprek gaat, moet je vooral vragen stellen in plaats van dat je eerder, vooral veel zelf doet leren. Oh, oh zelf Nu eerder. begrijp zelf ik uh, waarom je niet bij wezen. Niek, nou ja, goed. Uh, Niek, <coughs> we hebben een pitch, uh, dus dan mag iemand uh, zichzelf uh, of uh, iets te verkopen, uh, ja. want waarom niet? Uh, uh, dus, uh, nou ja, omdat je natuurlijk www.helpniek uit de www.nl uh, hebt, uh, uh, mag je zelf pitchen, Jan, toch zo werkt het door? Ja, kom maar. Dus, dus uh, uh, je, je tijd uh, gaat uh, nu in, ja. Oké. Okay. Uh, nou nee ja, uh, ik, ik ben niet gewoon. Dat zei je al, ik zou gewoon zeggen. doorgaan waar je gebleven was, dit. Sorry? Ik zou gewoon doorgaan ja. waar je gebleven okay, was. Oké, nou dit. Ja. Ja, dan, ja. In ieder geval, ik ben ja. grafisch vormgever. Ik uh, kan ah. websites bouwen, ik kan ah. foto's maken, ah. ik kan illustreren. En je hebt een website oh. gemaakt. Jan Hansje Smoelman. hij is ja. oh, waar, Het concept is <laughs> dat hij uh, ja, en, uh, zichzelf pitcht. Sorry, Nick. Sorry, Niek. Voor Jan ook. Ja? Ja? ja, nou, Moet ik vertellen? Oké. Okay. Nou, kom nou, ja, op. In ieder geval, uh, ik wil graag aan het werken en het maakt me niet uit waar ik terecht kom in uh, dit land. Ja, het lijkt dit me niets, ik... al, dat lijkt me niks. Ja, sorry nee? dat ik je onderbreek, maar om dan te zeggen het maakt me niet uit, nee. dat is niet scherp. Nee, dat, is, dat zou okay. ik ook zeggen. Laat ik het zo zeggen. Ik uh, woon in een uh, gehuurd appartement in Weert. En het maakt me niet uit of ik moet verhuizen als ik uh, daarvoor een hele leuke baan kan krijgen waar ik... Uh, Waar ik gewoon netjes kan verdienen. Ja. Nee, ik hoef Niek, niet, ik zeg eens één ding op. waarom ik jou moet nemen... Nee, wacht en niet die andere even. vijfduizend nee. schaafjes nee, vormgeven... die een niet in Weerd Even een wonen. momentje. Het zet hem heel veel de tijd stil, want dat vind ik alles dolle voor Niek. <laughs> Niek. Ja? Ik zou echt serieus de buitenwijker van Mogadishu... verkiezen boven een huurappartement in Weert. Dat Jezus man, ik hoop niet dat het een flat is. Is de flat? Ik denk niet dat Nick uit eigen vrije nee, ja, wil... Nee, ik zit er op de begane grond. Oh, dat wel wel dat wel is handig, want anders was je een paar keer over begonnen. Oh, ja. eigenlijk gepleurd waarschijnlijk. Niekler, ja, Er, er, er, ja, er, er, er ja. zitten hier twee lessen in. Eén, je gaat iets, iets belachelijks over jezelf als... ik woon in Weert ga je nooit toegeven... tenzij je erom wordt gevraagd. Twee, ja. je, gaat altijd, je gaat altijd proberen iets te zeggen... waardoor wij denken, of die werkgever hè, die je dan zoekt... waarom zouden wij niet nemen in plaats van... Eén van die Oh ja, dat themen. is heel goeie. Ja, Je moet even zeggen waarom je goed bent. Ja, ja. Je doet dat teringklokje ook maar weer aan. Ja, doe maar iets, iets aparts van jezelf. Wat je heel goed kan. Ja, ja, uh, ik, ik kan wel zeggen dat, uh, dat ik goed ben omdat ik een website heb gemaakt waarbij ik eigenlijk al maar een paar mensen heb laten zien. En die is een halve dag tijd 12.000 keer geliked. Dus ja, ja, wie heeft dat ook gedaan. Ja, maar, wij je, van moet je, toch, eind... je moet je toch wel verkopen? Zeg dan wat een website is. Ja, uh, nou, dat is de dat is de website. Ik heb genoeg gehoord. Uh, Jan, jij ook? Uh, nou, ik heb, uh, ik heb eigenlijk nog helemaal niks gehoord. Nee, nee. Programma ja, nou, uh, ja. Het programma is bijna voorbij. Dus ja, ik bedoel, Niek, uh, ja, ik kan volgens mij ja. alleen nog maar je heel veel succes wensen. Ik heb weinig Wordt hoop, zeg ik er wel bij. Nou, maar het kan altijd beter dan een huurappartement in Weert. Ja, Daar moet je maar ja, denken. Ja Precies, je zit er op de bodem, hè? Niet ja. Onthoud dat. Hè. Ja, ik, het kan ja, ja, niet ja, erger, Niek. Sorry? Het kan niet erger. Je zit op die bodem nee. al, hè? Je kan alleen maar nee, omhoog, Niek, dat is ook. Hè, het is ook. Hey, ik wat kan alleen nog maar omhoog. Ja. Dat, maar, dat is, en, nog heel even een uh, human interest vraag. Dat doe maar. Uh, ik, ik, ja. ik, ik, ik werk bijvoorbeeld heel veel. Uh, ja. En jij dus heel ja, niet heel op, op dat moment. Ja. Uh, wat doe je de hele dag? Uh, met name op de bank zitten en wat chips eten en uh, een beetje televisie kijken. Oh. En uh, met je salami spelen, of niet? Ja, dat, dat ook regelmatig. Nou, Ik ben laatst naar de dokter geweest en toen kwam dus een hele slechte grap over paprika -chips. Ja. Oh. Nou. Kan je die herhalen dan? Zal ik hem even helemaal zeggen? Ja, ja, ja, ja, doe maar. Die dan ja, dat toch uiteindelijk ja. wat je ja. nog Ik heb de, de grap eigenlijk al het einde al een beetje verklapt. Ja, maar Ach, maakt maakt uit. Vertel maar. Maar er was iets over ja. dat ik dan met een rode hand en een rode was bij de dokter kwam. En uh, dat hij dan uh, vroeg wat er dan mee was. En dat ik dan paprika chips had gegeten. Iets in die zin. Uh, niet de, uh, ook uh, in de humor zit niet je talent. Nee. Nee, we hopen maar dat je belachelijk goed kunt grafisch vormgeven. Want <lacht> kijk dan in godsnaam als je denkt, ik durf het nog aan, maar even naar www.helpniekuit.nl. -ww ik zou hem persoonlijk in de WW laten zitten. Maar goed, wie <lacht> weet is er een barmhartige Samaritaan in Nederland ja, die zegt joh, we helpen niet. Ah, joh, maar als je goed naar Niek luistert, dan, dan, je hoort de subsidie eraf lopen. Je, je, je mankeert toch wel wat, neem ik aan. Ja, de, ik kom uit Limburg, dat zat. Ja, daar krijg je is subsidie, het een subsidie om, op, jong. Is dat een wij Ja, natuurlijk, wei? joh. Ja? Ik, ik denk dat iemand met twee benen minder subsidie krijgt dan een Limburger. <laughs> ja, de meeste uh, mensen ja. hebben twee benen. <laughs> uh, ik dacht zonder twee benen dat ik dat zei, maar... Nou maar. Ah, Niek! Uh, ga, ga, ga, succes, ga lekker jongen. op de bank, uh, geef er nog eens even een slinger aan en uh, succes ermee. Dankjewel! Ja, dat, Niek. dankjewel dat, Niek, ja. Dag Niek! Dag Niek! De nanuk. Jezus, wat een briljante de rubriek. Ja, ja, daar moeten we zeker mee doorgaan. Nou, ik vond het een, een briljante uitzending, al zeg ik het zelf. Maar ja, dus ik, ja ik zeg het al zelf. Dus het, het, was een, het was een briljante uitzending. Ja, uh, volgende week hebben we trouwens uh, uh, Peter Oskam van het Ook CDA. Uh, de Tweede Kamerlid, die komt hier langs. En Peter uh, is uh, oud-rechter. En vindt dat elke crimineel de bak in moet gezodemieten worden. Nou, dat kunnen we toch alleen maar voorstellen. Ja, dat dus is de blokje is gedaan. Ja, misschien heeft hij wel uh, wat leuks te vertellen over ik heb een, stoel, een stoel met vier. Boter. Oh. Pruchtige stoe voor mijn oh. nou, In ieder geval uh, bedankt voor het luisteren naar Echte die al. tot volgende week met Wat Peter Oorskamp. Aflevering. Zeg. We gaan nu echt ja, een top rubriek, Echt ja. heel goed. Maar we gaan echt. nu lekker slapen. Jullie ook. Ja, of, of niet. Nou, daag. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Ja, nou, dat valt ook wel mee. Weet je dat George Bush, de, je bevindt je in dat gezelschap, zeg maar. Die had op een gegeven moment ook... uh, ik, ja, ja, ik, ik wist zo. dat jij uiteindelijk uh, zou gaan katten, hè? Want dat zit er wel in, hè, <laughs> bij die GroenLinks. Het, de, nou ja, het was wel diep, Bush hoor. Ja, ja nee, maar dan, je dan, je hoog, dan word ik ja. in de ja. oog van George Bush. Ja. Nou, Volkert, eh, zeg party. het eens. Wat uh, <laughs> waren we van kwijt? Meneer van der G.